De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1 Brugge 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij hoogmaden 4. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Velzen 4 kilometer. En verderop bij Knoop het Raasdorp 5 kilometer. A12, Utrecht, Den Haag, de Zoetermeer in Den Haag, 5 kilometer. A16, Breda, Rotterdam, bij Zwijndrecht, 11 kilometer. Er ligt glas op de weg, er zijn twee rijstroken dicht. A20, Hoek van Holland, bij Knopen ter plein 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Amers.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Uh, Hopeloos weer, uh, harde regen, harde wind. En dit is Goedemorgen Zandvoort en mijn naam is Richard Buitenhek. Nou, we hebben vandaag uh, de redactie uh, door Yvonne Roosendaal, Ellen Jansen. En de koffie is Henny van der Leden. En alle gasten die horen de, dit programma horen... Uh, het programma is dus in de studio en niet in Hotel Hoogland. Helaas is mijn medepresentatrice Betty van der Forst is ziek geworden. Hij heeft een dikke griep en zij is, zij is niet de enige. Dus ik uh, ga straks uh, een stukje met Yvonne en een stukje met Henny uh, presenteren. Nou, wat gaan we zoal uh, krijgen vandaag aan het uh, programma? We beginnen met uh, Frank Steenman. Hij is mantelzorger voor echtgenoot met dementie over het Alzheimercafé. Dan gaan we naar Heinz Rama uh, uh, van de toneelgroep Wim Hildering. En dan hebben we alweer nieuws. Dus we hebben maar twee blokken voor, uh, voor het nieuws. En dan na het nieuws hebben we Astrid van de Velde over to drive. Daarna. Hebben we Fred Kroons. Sorry, hebben we René Igel van Hospik Haarlem. Dus dat wordt een, uh, ja, dat wordt een uh, serieus onderwerp. Met misschien een, hoop ik een ja, hoe zeg je dat, een uh, ook een leuke ondertoon. Ja, het klinkt een beetje rare woorden voor een Hospik, maar uh, ik, ik heb begrepen dat het niet alleen maar uh, zwaar is. En dan als laatste Fred Kroonsberg en Klaasje Ambrust. En zij hebben de prijs van de gewilligersorganisatie gekregen van het jaar. En dat is de, de AMBO. Nou, we gaan nu eerst even lekker naar de muziek. Dat is uh, Bluff met Vrouw op de Veranda. Vrouw op de Veranda. Steelt mijn liefde hart en vreed. vleggen van de hartstocht. Nou, even kijken. Waarvan ik weinig weet. Nu schrijft nog de kleine volk. Hoop op morgen, wat zij me heeft geborgen. Sta ik vier op de grond? Ik heb geen geluid. De... Pascal, niet houden hoe je ergens zelf hier. Ja, ik wil uh, hem. Heel... Ja, ja. ja, nee, deze hier. Ja. Ik hoorde hem wel hè. Uh, ja, ik, ik hoop. Ja. Nou, oh, dat is dus zo'n kopietje natuurlijk. Ja. Zet je maar wat anders op hoor. Houden van een ander apparaat, die Franse pulse. cd dan uh, mocht het nog een keer lukken een keer, dan zetten we die andere erin oh, ja, ja. dan ja, we hebben we veel een uh... keer nou, als ik zo zeg maar. dat uh, niet volgen je mag erbij komen gespannen uh, ga nou, daar maar zitten. En excuses voor de... Voor de... Simpel en goed. Je ziet wat je doet. Terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, dit was uh, Vraag me niet met bluff. Die andere, die dat andere nummer die stopte ermee. Dus uh, nou, uh, ik wil aan je call nog even vragen of je het derde kanaal ook even openzet. Want ik zie dat dat nog uh, dicht is. Uh, nou, Yvonne, jij bent ook aangeschoven, Ja, ja Roosendaal. Rosendaal, uh, jij doet de redactie, je doet de koffie ik en doe nu alles. doe de presentatie. <laughs> dat is niet en schoonmaken. En je hebt, uh, Dit is al de derde keer, geloof ik, dat je het programma mee uh, gaat uh, presenteren. En we hebben dus Frank Steeman. Frank, heel erg welkom ja, dankjewel. Bij, uh, bij Goedemorgen antwoord. Het is een beetje, uh, nou altijd even stressy als, het zo, uh, als we eens naar de studio moeten. Inmiddels is de technicus Pascal ook binnengekomen en uh, nou, hij uh, heeft zich gewoon verslapen. Dus uh, gelukkig is er verder niks, uh, niks aan de hand. Uh, nou Frank, jou, uh, ja, jij hebt er ervaring met dementie, want jouw vrouw Truus is... Uh, is, hoe zeg je dat? Zeven jaar geleden werd uh, diagnose vasculaire dementie uh, vastgesteld. Ja, en dan is zij dement. Ja, zo zeg je dat natuurlijk. Ja, dan wordt de diagnose gesteld en dan, uh, ja, dan heeft, ze, heeft ze de ziekte. Ja, en uh, waar het dit vooral over gaat, je, je, je bent regelmatig bij het Alzheimer Café. En ben je dan uh, deelnemer of ben je ook uh, presenteer je daar eens wel, wel eens wat? Of gesprek? Ik was altijd uh, deelnemer, ook in begintijd ook uh, samen met mevrouw, maar dat, uh, dat lukt dus nu niet meer. En uh, Ik bezoek uh, maandelijks uh, het Alzheimercafé. En vorig jaar is mij gevraagd. En dan noem je je gelijk als mantelzorger. Uh, ja. ja, dat weet ik. Ja. Ik zei altijd: ik ben een man van dus maar ik weet nu wat het betekent. <grijgelt> de, <grijgelt> de, en je dit te zorgen. Ja. Nou, en dan tussen aanhoudt hij de ervaringsdeskundige op trend het uh, omgaan met een ziekte, met je vrouw met de ziekte. En uh, zodoende ben ik in een werkgroep voor de voorbereiding van de thema's die maandelijks ge gehouden hmm. worden in het Alzheimercafé. Hmm. Daar ben ik bij betrokken. En wat, wat, wat vind je, ja, een raar vraag, maar wat vind je van het Alzheimer Alzheimercafé? Om voor de mensen thuis, dat ze een beetje een sfeerimpressie krijgen van wat er gebeurt. Eh, hoe gaat dat? Hoeveel mensen zijn er? Enzovoort. Ja, nou, het café dat doet gauw vermoeden dat uh, uh, gezelligheid. Nou, gezellig is het soms inderdaad wel, ook toch wel, de mm -hmm. mensen die er komen. Alcohol geschonken wordt er dan niet, hè, dat is het enige, maar de koffie en, en andere dingen die is dus wel. Men, men probeert in een hele, en dat, dat lukt in de gemoedelijke sfeer, uh, mensen die. De dementie bij de mantelzorgers en dat kunnen partner zijn, dat kunnen kinderen zijn of buren zijn om daar toch ervaring op te doen van de thema's die er komen en onderling, ook, dat is ook heel belangrijk, uit te wisselen wat jouw belevingen, wat jouw uh, problemen zijn, of uh, andere goede dingen erbij zijn, om die dat uh, onderling met elkaar uit te wisselen. Ja. En dat, uh, dat lukt heel goed in de groepen, dat, ja, zo rond de twintig mensen, uh, is het toch regelmatig toch nog wel. En, en van de hoeveel mensen die in Zandvoort de mensen zijn, hoeveel... Uh... Ja, dat is niet geregistreerd. Nee, dat hebben jullie geen is, idee. Nee, van? Dat, is... dus dat zou je bij de huisartsen bijna moeten nagaan. Ja, en ziekenhuizen, of... ja, dat, dat, dat is niet bekend. Nee. nee. Nee. Nee. En uh, uh, ja, nou zeg jij van, uh, ik, heb, ik ga ook regelmatig met mijn vrouw op, uh, op vakantie. Ja. En daar heb jij ervaring mee. En uh, je wil dat eigenlijk wel gewoon uh, wat breder uh, vertellen van hoe dat gaat. Dat dat eigenlijk ja. best uh, kan. Want heel veel mensen die zeggen ja, mijn vrouw is dement. En uh, dat, gaat heel, dat wordt heel moeilijk. Dus nee. ik ga maar niet. En ja. jij zegt van nee, hey, gewoon doen. Dat kan best. Ja. Wil je vertellen hoe dat bij ja, jou uh, denk, gaat? Uh, dat het... Uh... Ja, even, dus in mijn geval, hè, dat is, zeg ik even voorop. Ja. Wij, uh, wij zijn, mijn vrouw, dat behoort toen ze de ziekte kreeg, dan hoort ze dat tot een de jong dementerende. Zo wordt het dan genoemd. Een jong dementerende? Ja, dat betekent dat ze wat jonger is dan de gemiddelde? jonger dan, okay. dan de gemiddelde mensen. Mogen we weten hoe oud ze is? Mijn vrouw is nu 71. 71. Ja, ze was dus nou. 64 dat ze oh, de, de ziekte een kreeg. Zo. Uh -huh. en we waren alle twee waren we in, de, uh, in de fut, zoals het dan uh, heet. Uh -huh. En dan heb je, ja, je zeeën van, van, van tijd. Wij waren gek op reizen. We hebben een caravan en we gingen een aantal maanden naar Spanje, Portugal. En dat, uh, dat, ja, nou, en dan wordt, dus dat hebben we gelukkig ook dan even goed nog. Dat we in de waren, een paar jaar kunnen doen. Maar dan krijg je de diagnose van, uh, van dementie. En dat naar buitenland gaan. Want mijn vrouw was uh, ook de navigator. Dus mij TomTom. Met rust rust noemde ik het weet Ja, dat mis je natuurlijk dan ook erbij. Dus en, en nog meer kan je naar zo verre reizen, dat kun je dus. Omdat wij ook overal kwamen in die landen. Dat kan dan niet zo makkelijk meer. Maar wel in Nederland. Wij komen al een twaalftal jaren in de Achterhoek. Met veel genoegen. En we hebben gezien wat het nabuurschap in de Achterhoek betekent. En dat kon dus wel. We konden op de camping. En op een gegeven moment werd dat ook lastiger. En mijn vrouw kwam in het ziekenhuis. Maar toch met de kerf, toen ze uit het ziekenhuis kwam, dan konden we het nog doen. Maar mijn vrouw had toen thuiszorg nodig. En, maar dat kon ook uh, op het vakantieadres, op het uh, dan krijg je ook thuiszorg van de thuiszorgorganisatie, in dit geval uit Groenlo. Er komen hele vriendelijke, en aardige mensen die komen, die komen met verzorgen. Hmm. Want Rus kon nog de kerf in en uitstappen. Nou, oh, leuk. Maar ja, het jaar daarna belanden ze weer een aantal weken in het ziekenhuis. En toen kon ze ook niet meer de kerf in en uitstappen. Uh, ja, maar... Dus wacht even, er komt ook een fysieke component bij, uh, ja. bij dementie. Ja. Oké, okay. zullen we dan straks even ja. naar, de, naar de muziek, uh, gaan we er even ja. verder over praten. We gaan nu naar de muziek. And Zal altijd groener zijn aan de andere kant. Terug, uh, welkom, welkom terug ook ja. bij Goedemorgen Zand voor alle luisteraars. Frank, we hadden het over de fysieke component van uh, Alzheimer. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo uh, bewust was. Hè. Uiteraard de psychische en geestelijke component, dat is logisch. Hè. Dat is dat mensen mm. uh, dingen gaan vergeten. Maar kun je iets vertellen over de fysieke component? Ja, het is een ziekte. Ze zeggen, het is een slopende ziekte, niet alleen uh, in je hersen. Uh. De hersencellen die afgestorven zijn heb je ook, en dat noemen ze met een mooi woord het somatisch het lichamelijke dus je, je krijgt allerlei verschillende lichamelijke zeg maar problemen mm -hmm. en met Truus ook die, die, die, ja, die kwamen er ook de een aan de ander dus op een gegeven moment kun je ook Truus kan ook niet zelfstandig meer lopen Ze dus zit nu in een, in een rolstoel wel met hulp kan ze lopen, gelukkig mm -hmm. nog en ook hulp met thuiszorg kan ze lopen hulp op het vakantieadres kan ze lopen maar niet zelfstandig en dus ja, fysiek heb je, gebeurt er ook een heleboel. Een beetje. Ja, uh, hoe, hoe komt dat? Uh, je, weerstand is, uh, je weerstand neemt af. Je weerstand, en dat is het je probleem je waardoor we je weerstand uh, neemt af. Fysieke dat, uh, problemen krijgen. Dus niet dat de hersencellen worden aangetast of zo? Ja, die zijn aangetast. Die, die, die, uh, ja. nou ook de fysieke component, ja. de besturing die wordt de hersenen de besturing en dat gaat, nou ja, dan gaat een heleboel zeg maar even mis ja ja en dat uh, en, ja dat kan je niet voorspellen en dat is er vandaag ze hebben ook een paar keer in het ziekenhuis gelegen en dan uh, weer terug ja dan is iedere keer wat minder ja maar in dat minder zijn probeer ik uh, toch met alle troepen eromheen proberen we de zaak toch, uh, toch actief te houden zeg maar, ja, maar en hoe, hoe is het nu de, de, de hoe, hoe, hoe, is het nu met Truus uh, kun je hem een beetje beschrijven hoe beziel ja uh, uh, bij uh, uh, dus goed ze heeft, uh, ja hoefde, ze heeft dus aan de longen gehad maar daar zijn we weer uh, nu weer aan een vernevelaar hè, dat, dan moet dat vol te noemen dan. Mm. dat heeft ze dat doet weer goed en dan is de stemming van Truus is daardoor ook beter want ga maar na als je geen, uh, minder adem kan halen yeah. dat voor ieder mens, zeker als je ook uh, met, aan die ziekte hebt Maar dan uh, is dat, en dat, dat merk je mm. en als ik met Truus op vakantie ga naar, het, uh, naar, die, naar de zorgboerderij ja, dan wordt het niet, uh, niet beter in de zin van uh, lichaam maar ze wordt in weet wezen wel beter want ze mondert helemaal op maar dat is puur met de behandeling die ze krijgt van de eigenaar van de van de van de zorgboerderij maar wil je nou zeggen dat de behandeling daar beter is dan hier nee dat in, zeg ik niet Zandvoort? Want het nee, nee, dat, durf, dat durf, ik, durf ik ook niet nee dat zeg ik niet dat als ik, ik maar ik heb wel gezien wat het doet of je uh, kleinschalig de aandacht krijgt als je een dementerende bent, of dat je in een heel groter geheel bent. Nou, dat vind ik wel een punt van... En op het grote, grote worden de mensen ook heel goed behandeld. Ik ben ook zeer tevreden ook op uh -huh. de wijze waarop Truus hier op de dag gevangen en noem maar op allemaal, want dat is allemaal heel goed. Maar dat is, dat is groter, dat is meer. Ja. Dus, dus eigenlijk is het, zeg jij, voor zeker voor de dementie uh, patiënten, nu ieder geval voor Truus, is het heel belangrijk dat er heel veel aandacht en zorg ja, nee. is. Ik denk, dus dat uiteraard een, voor iedereen. Uh, in een, Iedere uh, ieder dementieende, maar de, de, dat, je kan bijna geen geneesmiddel of een gemiddel bedenken. En dat is aandacht en dat is constant. Ja. Dat we met de mensen bezig zijn, dat we bezig kunnen zijn, de aandacht geven en in vele, vele, vele opzichten. Ja. En dat, ja, um, uh, dat on ondervinden we in de Achterhoek. En daar ben ik er ook regelmatig. En dat is. Uh, ja, dat is goed. Het is. Het is, het is, het is een, ja, ik weet niet of ik het woord grappig mag gebruiken, maar. Uh, ik heb wel eens een psychiater in mijn uitzending gehad. Ik mm -hmm. heb uh, een inspiratie gehad, dus een psychologisch programma. En die zei: van: uh, Het is gebleken dat 30% van de totale uh, herstel van patiënten. ...heeft alleen maar met aandacht te maken. Ik, en ik merk ja, dus dat het dus voor, ik, voor ja, dit... Ik geloof daar... Uh, ja. Ongelooflijk, hè? Ja, ik kan het niet wetenschappelijk zelf vonden, maar ja. volg het volgt ogenblikkelijk. Ja, ja dat ja. is uh, ja, mooi, dat dat, dat, ja, mooi dat het dus ook doorwerkt ja. bijvoorbeeld bij Alzheimer-patiënten. Herken jij dat ook, hiervan? Ja, ja jij komt ik zit dan in de, de thuiszorg. Alleen ja, dan heb je soms maar een uurtje per, per keer hmm. heb je dan. En dan moet je ja. weer uh, rennen naar de volgende en dergelijke. Ja. En ja, dat zie ik dan helemaal niet in wezen. Ja, nee. Die, ja, aandacht, je, je gaat ze wassen, je doet je kleedt ze aan, je babbelt een beetje met ze, en dat is eigenlijk het ene, en dan ren je weer als een gek uh, nadat je ja, uurtje klaar is, want oh, je moet op tijd komen. Ja. En dat vind ik toch wel een heel jammer systeem hoor, zo in ja. Nederland. Die... Jawel, maar het is toch, ja, dat klopt ook wel, denk ik, maar het is, uh, ik denk dat het belangrijk is dat voor de thuiszorg, dat er als het gegeven moment is, dat er toch wel wat vaste, wat vaste mensen komen. En, en ook belangrijk is dat de thuiszorgmedewerkers er ook echt een zin in een vak hebben. Ja. He, dus niet alleen maar met een geval bezig zijn, maar toch met iemand bezig zijn. En dat, dat is voor het overgrote deel is dat gelukkig zo. Ja. He, dat, uh, het is contact zoeken met de mensen. En dat geldt, maar dat geldt ook voor je vrienden, dat geldt ook voor je kennis die binnenkomen. He, en ik veel goede vrienden die mij ook ondersteunen. Maar je ziet, er, je ziet wel verschillen van hoe ze truus kunnen benaderen. Ja. En ik merk het aan truus. Want je. je je hersenen demateerden wel, maar je gevoel, hoe je je voelt, dat demateert namelijk wel. Dat blijft hetzelfde. Dus, de dus Dat demonteerde stemmingen om te... heeft, dus ook als je de haar, haar bejegelt, dat mm. merkt ze. Ja. Dat, dat, daar daar heb ze weet van. En dat zie jij natuurlijk, want jij dat kent je... het goed ja, dat merk ik hoe ze niet. reageert. En dat is dan ook een van de punten. Dus Als mensen op adressen komen die dat heel goed in de vingers hebben om daarmee... En verder te gaan of mee door te gaan, is dat, uh, ja, dan merk je dat en is dat goed voor thuis? Ja, Dan gaan we even naar de vakantie. Want ja. je zegt van uh, mensen die uh, gaan lekker op vakantie als er iemand is die, uh, die Alzheimer heeft, want dat kan best. Ja. Heb je daar wat uh, tips voor? Ja, ik denk dat je, dat je, dat je uh, de mogelijkheid, want op uh, veel adressen zijn, is er dus, uh, uh, is bijvoorbeeld het instituut van zorgboerderijen. die zijn er niet alleen, maar in Nederland hebben we een heleboel zorgboerderijen, waar mensen dus uh, die in verschillende fasen, stadia van dementie zitten, waar mensen dus terecht kunnen. Dat houdt dan in dat we dementeren daar x aantal tijd heen kunnen, en dan kunnen de mandelzorgers, de familieleden, kunnen daar ook zelf wat gas terug hebben, kunnen wat andere dingen, kunnen wandelen, ik, ik fiets, ik wandel, ik help, ik doe in de achterhoek een heleboel dingen die ik, maar die kan ik gelukkig doen, omdat het dus uh, goed, uh, goed verzorgd wordt. Dus je hebt niet alleen, uh, je hebt ook ruimte voor jezelf om weer de energie op te doen om, de, om, de, om ja, met elkaar dan weer uh, de zaak weer, weer verder te gaan ook thuis. Dus eigenlijk hoor ik uh, dat het sleutelwoord is Frank dat, je, dat er zorgboerderijen zijn, die zijn gespecialiseerd in het verzorgen van Alzheimer uh, patiënten. Niet alleen Alzheimer, hele, uh, verschillende doelgroep. Oké okay, prima, dus het is veel het is breder. Door, breder. En die mensen zijn heel uh, geschikt om, om, om zo'n een stukje de zorg over te nemen en de, de, de partner gaat dan mee en die kan dan zijn eigen ja. ding doen en dat varieert erg, of je dus uh, er zijn ook alleen zorgboeren waar je alleen een dagbesteding hebt mm. maar er zijn talrijke en ook hotels, zorghotels dat zijn niet alleen boerderijen, maar waar je, ook, waar, je, uh, waar je logeert met of zonder je partner mm. en dat wordt helemaal afgestemd ja wat je zorgvraag is mm. dus, er zijn ook mensen die brengen hun partner naar een, naar een naar de vakantieadres en die gaan zelf uh, elders op vakantie dat, dat is ja, dat is net hoe je, hoe je zelf wat je zelf wilt en kunt. Ja. Zijn er nog beperkingen aan de? Hè, welke mensen mogen wel en welke mensen mogen niet naar zo'n zorgboerderij? Heb je daar nee, een beetje een beeld van? Ja, er zijn geen beperkingen. Er wordt, er, tenminste, geen beperking in die zin. Je wordt. Uh, ja, je, je moet het van de een beetje, een beetje bekijken op internet. Je kan ook uh, ondersteuning vragen aan de Raagnet. Je kan Alzheimer Nederland uh, en noem maar op en een gehandicaptenraad. Kun je dat soort zaken kun je, kun je vragen. En, maar je moet veel zelf, moet je, moet je wel een beetje op de weg geholpen worden. Mm -hmm. Kijk, in mijn geval en in ons geval. Ja, wij komen al twaalf jaar in de achterhoek. Dus je, je, dat instituut zorgboerderij, ja, dat ken je dan je met ook een beetje. Hè. Dan ga je erin verdiepen en dan kom je erachter dat er, dat er toch heel wat in Nederland zijn. Mm -hmm. En dan, uh, ja, maar dan, dan, dan moet je zelf wat, ook al wat huiswerk uh, doen. Maar je wordt erbij ondersteund nogmaals, als mensen die ondersteuning hebben van, uh, van de Raagnet. Dan krijg je, krijg je dat aangereikt ook. Wat is draagnet? Draagnet is door, die geeft ondersteuning aan. Dat is uh, ondersteuning aan de, aan de, uh, aan de mantelzorgers en de mensen met dementie. En talrijke dingen. Want ja, uh, er zijn mensen die uh, bij arts, hoe kom ik weer bij een dokter verder terecht? Hoe kom ik, uh, moet ik wel of niet naar het verpleeghuis? Die geven je verregaande ondersteuning in, in dat soort zaken. Hmm. Ja. Frank, jouw vrouw heeft uh, vasculaire dementie. Hoe ja. gaat zo'n proces? Je op een gegeven moment, ja, je merkt het langzamerhand. Want ja. voor jou is het denk ik moeilijker dan voor iemand die er buiten staat. Want die mm. denkt, jeetje, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. En dan ga je op een gegeven moment naar de huisarts toe en die stuurt door. Hoe, hoe gaat zo'n proces? Ja, dat is heel verschillend. Dat de dementie is, ja, die ziekte is al bij iedereen al verschillend. Maar het proces is bij iedereen uh, verschillend. Ik, uh, in ons geval, uh, Trus was thuis van de trap gevallen. En die was met, uh, met de billen van de trap af en met haar hoofd in de tree geraakt. En dan kom je, ja, maar dan denk je, ja, ze is van de trap gevallen. Dus je komt bij, uh, heel vlug bij de huisarts. En, uh, oh, nou ja, de, uh, vervolgens naar de huisarts bij de fysiotherapie. Maar die had het heel gauw in de gaten. Ja, dat moet terugkeren dat dat uit van de pijn. De, uh, dat kan ik je ook niet behandelen nu. Want het uh, en word je heel snel dan weer terug naar de huisarts. zijn we doorverwezen naar het ziekenhuis. En dan kom met een neuroloog terecht en dan nou, de CT scans, uit de, en dan komen we later, het volgt heel snel op elkaar, de MRI scans gemaakt en uit, uiteindelijk uit de MRI scan is ervoor gekomen dat er dus de, de vastgesteld dat ze de vasculaire dementie heeft. Dus het is bij ons heel snel na de val van truus. Maar dat is niet gelijk. Ja, dat, dat verschilt bij ieder mens. Er zijn mensen waar je het helemaal eerst eens niet weet. En waar je dat label niet aan kunt geven. En op een keer niet, misschien niet aan mag geven. Maar toch. Dus iedereen komt verschillend bij in het medische circuit terecht. Om, om, om, om, ja, om na te gaan of. Ja, wat, wat mijn kinderen. Ik kan bij sommigen anderen, zijn het heel lang. Ik weet ook van mensen die zitten in het arbeidsproces. En die functioneren dan niet. Waarbij blijkt dat ze een dementie hebben. Ja. De... Is dat zo? is er een ja. soort verborgen dementie, bijvoorbeeld van, ja. van suiker, weet ik dat wel, hè? dat heel veel, uh, heel veel mensen suiker hebben, uh -huh. maar uh, geen, uh, dat niet weten, nee, maar dat je is het, je wilt, ook. Ja, maar je wilt het ook niet, want je vergeet, wij vergeten allemaal, ik vergeet ook dingen. Ja, ik vergeet ja, al vanaf mijn twintigste heel veel ja, dingen, dus ja, en, ik mij zit er hier nog eentje. Ja, <laughs> dat ja. komt door de chaos. Ja, nee, maar dat wil je niet, dat, uh, dat, kijk, terugkijken dan kan je, kun je en is uh, bij Truus, als ik dan terugkijk, ik ja, heel weinig, ja, bepaalde dingen kan ik zeggen, ja, maar als dat zo als ze niet van de trap gevallen zijn, had het bij mij ook lang, heel lang, wel okay, ook lang kunnen duren. Zo ja. denk ik. Want de Boerhaven heeft een afdeling van jong dementerende. En daar zitten ja, dus vaak zijn... hele jonge mensen, ja. 20, 18. En ja. uh, Hartenkamp heeft het ook af en toe uh, natuurlijk. Ja, dus er zijn hele jaren gekregen van de jongsten, ja, inderdaad. De mensen van 38, 43. Ja, en uh, het komt niet door drinken, ze zal het even recht nee. zitten. voor ja, ja, de nee, Ja, nee, nee, dat is dan nee. coma suiken dan kan je hersenbeschadigen. Ja. Ja. Dit is toch een uh, net wat uh, ja. ik zeg een vasculaire of iets een andere dementie? Er zijn verschillende, verschillende soorten ja. van dementie. Ja, en, uh, ja. ja nee, dat is heel. Ja, en we zijn dan van jong dementerende... Die dan euh, ja dan wordt weer een ander programma zeg maar hè, dat zoveel mogelijk die mensen dan ook bij elkaar zijn. En dan wordt dat ook weer op afgestemd. Maar het is ja, het is natuurlijk bij sommigen wat er aan Mensen, is. Hele, hele jonge gezinnen met hele jonge kinderen. Ja, het is vreselijk hè? Ja, ja. Even nog naar die boerderij. Uh, een ja. vraag. Wat, uh, wat, wat kost dat? Wordt het nog ver, vergoed, uh, verzekerd? Of, of, of is het, moet je het allemaal zelf betalen? Uh, en wordt uh, misschien de patiënt wel en jij niet? Of? <laughs> ja, dat verschilt heel erg. Het moet beginnen ook welke zorg je nodig hebt. Daar begint het al mee. En, en in veel gevallen alleen ja, de landelijke discussie nu in, de, in, in Den Haag over de de persoonsgebonden budget mm -hmm. want meestal met de persoonsgebonden budget kun je mede dat ook dan uh, op uh, kun je vrouw ook op die adressen als ze daar onder uh, op vakantie kwam maar dat ja dat hangt ook een beetje aan een uh, aan een zijde draad zoals het uh, de komende jaren zeker dus dat, met deze regering deze, ja het is nog onbekend wat mensen dat noemen ze dan een kort verblijf wat daar nog uh, daar is nog geen uitspraak voor van de staatssecretaris dan wel minister ja dat en is, hoe, uh, hoe was het tot nu uh, in, ons, in ons geval is dat tot nu is dat, uh, is dat redelijk geweest. Ja. Dus, ja. En ook voor jou werd het verplicht? Ja, kijk, voor mij ook, maar oh, ja, er zit een heleboel andere kosten bij. Het uh, dekt de, de kosten voor, voor truus, gelukkig. Ja. Maar niet mijn kosten. Nee, nee. Nee, maar goed, dat doe ik, zelf en, uh, ja. dat wil ik ook zelf. en is er dan nog een beperking van de duur dat je daar toe mag? Of zeg je, Joh, we gaan lekker drie maanden daar in nee, dat ligt, dat en dreiging Dat ligt, laat het zo zeggen, dat ligt dus, wat de PGB's betreft, dat ligt aan je budget. Mm -hmm. En alles oh, wat okay. je meer wil, dat. Uh, dat zijn je eigen kosten. Nou, ik wil, ik wil meer, dus ja, dan kan je het invullen, dat zijn, ja. uh, maar dat, uh, dat maakt niet uit. Ja, prima. Uh. Hoe red je het zelf, als laatste vraag? Ik bedoel, want ja, de zorg gaat naar je vrouw toe. Ik, uh, en, uh, ja, hoe? ik red het zelf omdat ik uh, één, voor mezelf één doel voor het oog heb. Ik, uh, met alle hulp tot te nemen, wil ik dat het uh, dat, dat niet in een verpleeghuis terecht komt. Uh. En, uh, en doordat we dus een, een, natuurlijk ook met vakantie kunnen, dat je ook wat ik gezegd net ook, dat je zelf ook wat bij kan halen, dan is dat uh, is dat op die manier mogelijk. Het klinkt wel heel makkelijk en mooi, maar ik denk thuis is het natuurlijk ook uh, behoorlijk. Zo. Het is sowieso heel zwaar, want het wordt natuurlijk steeds minder. En dat is thuis, ik, uh, ik heb uh, schatten van vrienden en die ook en buren. Als ik, als ik terug gaat thuis ook naar de daggevang, door de week, als ze dus verder niet, geen andere ziektes heeft, dan gaat ze naar de dagopvang. Maar als ik wat heb, als ik, nu ook, ik ben nu hier, ja. en een schat van een vriendin die zit op de te Op ja. uh, die manier, dus je moet dat ja. regelen. Ik ja, ja, kan precies. even snel boodschappen doen, hè. Dan, dan, dat dan wel gelukkig. Ja. Omdat Trus niet uit de stoel kan opstaan. Nee. Maar andere zaken, dan, dan uh, zijn er mensen om me heen die ik, waar ik uh, heel groot beroep op kan doen. Gelukkig. Ja. Hey, um, als mensen nou ook denken van nou dat wil ik ook wel eens, zo'n zorgboerderij, waar kunnen ze dan terecht? Waar, is er een website? Uh, ja, een, kunnen ze iemand bellen? Uh, nou, ik, ze kunnen ze kunnen terecht zegt bij Alzheimer Nederland. Hè, kunnen, ze, mm -hmm. kunnen ze informeren. Uh, ze kunnen ook zelf op, uh, op de, de zorg. Nou ja, dan ga ik even. Ik kijk altijd op zorgboerderijen.nl of zorgboeren.nl uh, En dan kan je ook op logeeradressen enzovoorts kan je ook kijken. Oké, okay, dus dat zijn een en beetje de ingangen. dan kun je in de, in de, om even aan te geven, maar niet iedereen heeft waarschijnlijk geregistreerd, maar er zijn al over, in Nederland over de 800 uh, zorgboerderijen al die, uh, Kijk. verschillende doelgroepen. Ja, niet, ja nee. prima. Nou, Yvonne, voor mij hebben we het helder. Ja, prima. Ja. Ben je ook te bevredigd ja. als, uh, als medicus, zeg maar, of zo, ja. hoe zeg je dat? Je bent niet ja, echt ja, medicus, maar hoe zei je dat? Je ja. zit in de zorg. Ja. Ja. Nou, ik wil je even een compliment geven. Heel gepassioneerd ja. en met liefde vertel je. En dat, is, uh, dat vind ik heel mooi, want het is zwaar en het je blijft. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik weet het. Mijn moeder is, was, had ook Alzheimer, dus dat, uh, dat is een behoorlijke pittige uh, voor de omgeving. Dat is, uh, ja, je zit er heel vrolijk bij, maar uh, er zal ook wel al wat andere processen af en toe door je heen gaan weten. we ja. Maar u van je praat inderdaad heel liefdevol en passievol. Dat is wel uh, mooi. Ja. Nou, nog even samenvattend. Uh, heeft u nou zelf uh, het idee van, nou, ik wil zelf ook wel een uh, weekje of een paar weekjes eruit. Uh, dan uh, kunt u, als u zelf een, uh, een partner heeft die Alzheimer heeft, kunt u naar de Alzheimer Nederland uh, toe... Die heeft informatie. En uh, u kunt ook naar zorgboerderij.nl. En dat geldt ook niet alleen voor uh, Alzheimer. Maar dat geldt ook dus voor andere uh, ziektes als je als man te zorgen wat, wat rust wil, kunt u ook daarvoor uh, uh, voor terecht. Dus kijkt u lekker op de website en dan misschien uh, ja, komt u tot een, tot een idee. Nou, uh, Frank, heel erg bedankt en heel veel sterkte en succes ook met Trus. Dank je. En uh, ja, ik hoop dat jullie nog uh, mooi en lang, mooi lang. van elkaar kunnen genieten ja. op deze manier. Ja, heel erg Dank, Dankjewel. Ja, dank je wel. Dank je wel. En we gaan naar de muziek en ik hoop dat ik het goed uitspreek, want we gaan ineens uh, op de Franse ja. tour vandaag. Dat is Céline, Céline Dion « Ne partez pas sans moi ». Bonne nuit à France, s'il vous plaît. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Ik moet altijd even zeggen van Hotel Hoogland, maar dat is natuurlijk niet zo. We zitten lekker in de studio. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel weer super gezellig, hoor jongens. Het is even, even aankomen, maar dan, ja, het is toch erg leuk. Uh, leuk hok. Ik uh, vind het ontzettend leuk altijd om in de studio. Het weer uh, valt uh, wel weer mee. Ik zie wel weer het, uh, wat lichtere... En we hadden toen net even een enorme hoosbui. Uh, ik moet ook zeggen, ik ben nog steeds helemaal doorweekt, uh, zit ik hier achter mijn stoel. Uh, inmiddels uh, is er uh, een wisseling in de presentatie uh, ge ge gekomen. Yvonne is even... Uh, Koffie gaan drinken. En uh, Henny van der Leden, die is nu uh, achter de microfoon. En uh, nou, dat is dus uh, totaal onvoorbereid is ze daar gaan zitten. En hoe komt het nou? Henny wil even kijken of, uh, of zij uh, ook uh, presentator, presentatrice wil worden van, uh, van uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, Henny welkom. Ja, dankjewel. Ik ben heel benieuwd, moet ik zeggen inderdaad. Koffie kende ik, maar dit is, uh, ja, ik ben benieuwd. Kun je een beetje, heel kort even voorstellen aan het Zandvoortse publiek? Uh, Oh, dit is echt helemaal... Bereid, ik. Ik ja, dat is het leuke van live radio. Hè? Ik kan je dan vragen ja. stellen en dan... Ja. Oké, okay, nou, ik ben uh, Henny van der Leden... en uh, ik, uh, toen ik werkte... werkte ik in het onderwijs... middelbaar beroepsonderwijs. Ik ben al een aantal jaren uh, niet meer werkzaam. doe op dit moment... Uh, het nodige aan vrijwilligerswerk. En een van die taken... was ook het uh, schenken van koffie... bij uh, CFM. Dus vandaar dat ik nu toch... Uh, hier plots klaps zit en ik ben heel benieuwd, maar dat ben ik dus. Ja, leuk. Nou, heel, erg, heel erg welkom Henny. Dankjewel. En uh, nou, we gaan kijken of het, uh, of het wat voor je is, het uh, presenteren van uh, Goedemorgen Zand. Ik kan ja. zelf zeggen dat het een ontzettend leuk uh, ja. nou, hobby is, een heel leuk hobby is. Ik denk inderdaad dat de mensen die het doen, het ook al heel lang doen, wat toch ook een, uh, een, een, wel een teken is. Toch? Ja, ja, ja? ja, precies. En we hebben een hele goede redactie, dus dat, uh, Kijk, dat, dat maakt zin. het ook een stuk makkelijker. <laughs> nou, we gaan lekker naar onze gasten van uh, toneelgroep Wim Hildering. En dat zijn Liando Bos en uh, Heel Nieland. Welkom. En jullie hebben één microfoon helaas. Maar uh, nou ja, als je, als je wat wil zeggen, kom zoveel mogelijk naar de microfoon en uh, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. kunnen jullie even kort voorstellen, wil jij beginnen? Ik zal beginnen, ik ben heel Nieland en ik speel sinds twee jaar bij de toneelvereniging Wim Hildering, wat ontzettend goed bevalt. Dagelijkse leven ben ik gemeenteambtenaar, maar uh, oh. ja. Bij Zandvoort? Bij Zandvoort, oh. inderdaad, en uh, nou, het gaat om het spelen en... Uh, Heel erg leuk. Ja, leuk. En wat doe je bij de gemeente? Ik ben uh, ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van de gemeente Zandvoort. Oké. Okay. Het is, is geen fulltime uh... job, maar eigenlijk een futbaan. Oké. Okay. Dat ja, zeggen we maar goed. Ja, ja, leuk. Maar wel erg leuk. Maar dan kan je wel heel erg dedicated daarmee bezig zijn, hè, als je op die manier uh, mee bezig bent. Ja, Absoluut. leuk. En naast jou zit Liando Bos. Ja, Liando Bos. Goedemorgen. Wil je, ja, wil je jezelf even voorstellen? Nou, ik ben Leandro Bos. Ik speel, even kijken, al een jaartje of zes, zeven bij de toneelvereniging. Met erg veel plezier. Mm -hmm. Ik heb nog een keer niet meegedaan, ik maar zeggen. Kijk, nou. Als de mensen al niet uh, zat van me zijn, nee hoor. Maar uh, het is nog steeds hartstikke leuk en ik doe het echt met plezier. Of, of de mensen die zat zijn, ga ik zo van die buurvrouw ja, vragen. Ja, ja. <lacht> hey, en woon jij ook als Zandvoort? Ja, ik ben een, een echte Zandvoorter. Ook en, geboren? En, uh, ja. En, uh, hoe zit het met de, de generatie ervoor? Nou, dat gaat heel ver terug. Oh, Oké, okay. ja, uh, dus een echte Zandvoorter zit hier. hier nog wat, ja hoor. Ja, mooi. Ja, ja. Ja. En wat Hoi, doe zo. jij? Ik werk op het strand bij Beach Club 10. Oké. Okay. Ja, een dus, leuk uh, strand, vind. Ja. Erg druk. Dus, uh, ja, leuk. Uh. Ja. Nou, um, je begon al over... Uh, uh, Liando, je begon al over dat je dus al zeven jaar bij, uh, bij Wim Hildering uh, ja, ja. zit. Kun je eens een beetje een... Uh, want ja, heel veel mensen kennen Wim Hildering wel, maar anderen ook niet natuurlijk. Kun je een beetje een sfeerimpressie geven van... Wat is Wim Hildring? Uh, wat, wat doen jullie voor sp spel? Um? Um, ja, Wim Hildring is een, een, een, to een leuke toneelvereniging. Um, um, voornamelijk kluchten. Hmm. En dat is niet uh, omdat we zelf vinden het ook leuk, maar de mensen willen ook graag een, een avondje uit. En die willen gewoon gezelligheid, die, die, die willen lekker lachen. Mm. En uh, vandaar dat we ook voornamelijk kluchten doen, lekker gek doen op het toneel. En uh, we hebben een hele leuke club. Sinds uh, twee jaar geleden is ook de jeugd doorgestroomd. Want we hebben een jeugdvereniging en een andere okay. vereniging. En die geven ook apart uh, voorstellingen? Ja, die geven apart voorstellingen. De jeugd komt geloof ik in wat is het? mei of april. Mei of april. Ja, ja. die gaan okay. dan uh, ook een optreden doen. Heel leuk trouwens, een uh, Jack the Ripper-voorstelling. Mm. Uh, Daar dus, uh, zijn ze erg druk mee bezig. Heftig meteen? Ja, ja, ja, ja, ze zijn er erg druk mee bezig. Is dat voor kinderen dan, die voorstelling? Nee, ja, voor nee. kinderen en ouderen. Maar gewoon uh, op, uh, op, het wordt, uh, door kinderen wordt het uh, gedaan. Ja. Ja. Naar jonge volwassenen, laten we het zo zeggen. Ja, ja, Want het is de leeftijd van, van 12 tot uh, 18, 19 of zo. Leuk. Dus ja, en iedereen kan daar naartoe. Mm. Hé, hey, en uh, heel. Uh, jullie hebben een hele beroemde. Sinds een week uh, mede speelster, hè? Wendy Jacobs. Ja, absoluut. Ja, ja, staat, daar zijn we ook uh, heel trots op. Ze stond gisteren uh, groot in de krant, ja. in de Zandvoortse krant. Ja. En uh, ze werd ook gehuldigd bij de vrijwilligersfeest. Uh, ja. vrijwilligers, vrijwilligers bij ja. de buren van, uh, van jullie? Ja, bij de haven. Bij de haven. Ja, dat uh, ja, is echt uh, nou, heel bijzonder. Ik heb er even gesproken van de Kenna, want zij heeft bij mij ook uh, theatersport uh, gedaan bij Los Zand. En daar zit ik uh, zelf op. Ja, ze was heel erg trots dat ze dat. Uh, dat, ze dat uh, ja, deed. En helemaal niet bewust natuurlijk dat ze daarvoor uh, genomineerd was en zo. Maar uh, iemand die dus zeer veel uh, vrijwilligerswerk doet. Ja. En uh, ja, dat is, dat is mooi. Huh? Ze dat, heeft het heel uh... druk. Ja, ze heeft het druk. Sterker nog, ik had haar gevraagd, nu, omdat we een, uh, even wat ruimte hadden. Ik zeg, joh, we hebben straks de AMBO-bezoek. Vind jij het ook niet leuk om even langs te komen? Nou, hoe laat is dat dan? Ja, vijf voor half elf. Oh, nou, helemaal kijken voor ons achter die telefoon. Nee, ik ga het niet redden. Ik heb het te druk. Ja, ze heeft het echt heel erg druk. Ja, dus ja. dat... Uh... Ja. Hey, en nou even de vraag natuurlijk, die Leandro zich afvroeg of de rest er niet, hem niet zat was. Hoe... <laughs> nou, we zijn hem absoluut niet zat. Okay, hoor. Nou, echt niet. Dat Hij is geweldig, <reconnect> dus die doen we echt niet weg. You know. <Ti> <will> nee, zeker niet. Nou, dat staat erop <pho Are> Leandro. Zullen we na de muziek even naar het volgende toneelstuk to to to gaan, waarvoor jullie hier uh, zijn? Ja, prima. Ga gaan we nu even oh. naar de muziek.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 La Providence, refusant de penser, romant de C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Des mille jours de chance, ils reprirent alors des péches de leur chemin, saluèrent la providence, en se faisant aussi de la main. Il rentra chez lui là-haut, vers le brouillard, elle est descendue. Wat een heerlijke Franse klanken zijn dat. Dat was Michel Fugain met The Big Bazaar. Um, ja, we zijn hier met uh, de mensen van toneelgroep Wim Hildring, Cliendo Bos en Heel Nieland. En Henny uh, heeft een vraag. Ja. Uh, kunnen jullie misschien iets vertellen over, uh, als je je aanmeldt bij de toneelvereniging, moet je dan auditie doen, ben ik altijd heel erg benieuwd. Is dat een hele strenge auditie? Kunnen jullie daar Ze zitten om... nu te lachen. Nee hoor, nee, nee. Ik weet het nog, uh, als het dag van gisteren, was was natuurlijk ook nog maar twee jaar geleden, en uh, ik dacht, nou ik wil ontzettend graag toneelspelen, dat heb ik vroeger ook gedaan, dus ik heb, onze voorzitter gebeld, dat wist ik toen nog niet, maar heb gebeld en uh, toen mocht ik komen. Ja, en dan uh, moet je even wat uh, lezen, hè, dan lees je een rol en dan, uh, oh, ja. Ja, dan sta je met knikkende knietjes, maar uh, dat viel allemaal erg mee en uh, ze luisteren en dan uh, ja, ik ja, genomen hoor. <lacht> ja. Waar luisteren ze daarnaar. Heb je enige idee? Ja. Worden er ook wel eens mensen afgewezen of is dit een... Uh... Ja. Nou, afgewezenheid. Nee. Het is meer, uh, je moet ook, ja, je moet wel, die mensen voelen het zelf aan of je een beetje in de groep past of niet. Ja. Je moet wel in de groep passen, natuurlijk. En uh, je moet het leuk vinden. En het is natuurlijk, je, zit, je repeteert twee maanden met elkaar. Dus het is ook gezellig, een kopje koffie, een drankje doen. Ja. Dus uh, ja, lekker over zijn antwoord hebben. Maar we oh. hebben meer leden, neem ik aan, dan dat er meedoen ja, ja, in een toneelstuk. Ja, en sommige mensen. Dat, dat heeft een beetje te maken met wie nou voor een bepaalde rol past. Um, ja, uh, sommige mensen kunnen ook niet. Die willen maar één keer per jaar. Of die hebben het rond de feestdagen behoorlijk druk. Ja. Dus dan uh, doen ze alleen maar één voorstelling. En um, het kan ook zo zijn dat, dat er niet voor iedereen een rol is weggelegd. Dat kan, ja. Maar de, de regisseur die, die bepaalt van, uh, die, die deelt de rollen uit. Ja. Maar er wordt wel eerst gevraagd hoeveel mensen willen er spelen en daar wordt ook een stuk naar gezocht. Dus als er bijvoorbeeld tien mensen ja. willen spelen, wordt er wel een stuk gezocht rond de tien mensen. En zijn er maar vier mensen, dan wordt daar wel een stuk op, bij gezocht. Beetje op maat. We gaan even naar, naar het stuk want we moeten zo uh, daaruit. Vrijdag 9 en zaterdag 10 december spelen jullie allemaal Comedie. Nou, dat is jullie spelen niet de komedie, nee jullie spelen het stuk allemaal komedie, nou hoe, hoe meer komedie kan je hebben? Kun je daar iets over zeggen? Ja um, het stuk gaat over um, een gezin, vader Marinus van de Boogaard, is een beetje een, een sukkeltje mm -hmm. uh, laat zich vreselijk op zijn kop zitten door zijn vrouw Truus van de Boogaard uh, verder uh, is er nog een buurvrouw, Rosanne, en die stookt Marinus flink op. Mm -hmm. En dat zie je dan ook op toneel gebeuren. En uh, Marinus die uh, houdt verschrikkelijk heel, heeft een hele leuke hobby. Maar Truus ook. En ja, dan zijn er allemaal verwikkelingen uiteraard... En, uh, op een gegeven moment uh, zit er nog een dochter, Anne-Marie, en nog een tante. Die lopen er ook rond. En die pakken dan heel graag uh, de schoen op om uh, moeder Truus te helpen bij haar hobby. En wat er dan allemaal gebeurt, nou ja, dan uh, moet, je moet je komen je, kijken. Daar hè? moet je maar voor, ja. Uh, voor gaan, ja. En jullie spelen allebei mee. Best ja, allebei wat, wat zijn jullie rollen? Ik ben een toneelregisseur. Oh, oh, maar je speelt het yeah. toneel, heel Ik speel het toneel, heel ja. Ja, ja, ja. En ik speel ja. de uh, excentrieke tante Tina. Ja. <laughs> ik... Nou, ik ga nog even kort uh, afkondigen. Dus dat is uh, vanaf 1 december zijn de kaarten te koop bij Bruna Balkenende. Er zijn nog kaarten te koop? Ja, maar je moet ja. wel snel zijn, want we zijn heel snel uitverkocht. Ja. Prima. De uh, aanval van de voorstelling is steeds kwart over uh, acht. En de entree is uh, 7,50. Nou... Ik wens jullie heel erg veel succes met, uh, met het stuk. En uh, ik hoop dat de zalen lekker vol, uh, vol zitten. Dankjewel. Dat hopen wij ook, dank je. Heel erg bedankt. Succes. Okay. Dank je We gaan nog even naar de onderwerpen van het volgende uur: dat is. Uh, we beginnen straks met Astrid van der Velde over 2-2 to, to Drive. Dan gaan we daarna naar René Eagle van de Hospik Haarlem en Heemstede. Dus dat wordt een serieus onderwerp. En we eindigen straks met Fritz Kroonsberg en Klaasje Ambrust. En zij zijn vrijwilligers uh, bij de ANBO. En we gaan nu uh, naar het uh, nieuws en we eindigen met de muziek van Dave, de Côte Duché swan On oublie, hier al loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent. Je ne suis plus. en sorry, en revoyant sur les photos sorry, l'air un peu trop sûr de soi que l'on sorry, En se laisser t'embrasser sur la joue Je ne voudrais pas faire le chemin à l'envers Et pourtant je perds la chair pour vivre un seul instant Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleur On oublie depuis un jour il suffit d'un parfum De mijn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 ze zou dan de opvolger worden van minister Donner, die naar verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd tot vicepresident van de Raad van State. Spies was Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2011. Schrijfster en moslimactiviste Israad Manji heeft aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie... nadat radicale moslims een debat in de Bali hadden verstoord. De relschoppers, afkomstig uit België, uit de bedreigingen, gooiden met eieren en bespuwden Manji...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 Finland heeft al laten weten daar niets voor te voelen. De gemeente Heerlen wist al langer dat er problemen waren met verzakkingen in de parkeergarage van Winkelcentrum Met Loon, blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en een ingenieursbureau. In de garage moesten bijvoorbeeld in 2002 drie pijlers worden vervangen. Ook werd gemeld dat de ondergrond niet stabiel was en dat de garagevloer 13 tot 18 centimeter was gezakt. Het weer eerst droog.